Hoezo, uh, rond, spelen jij. Ah. Dat is vals. Huh? Dat is vals. Huh? We zijn toch niet de klaar van jassen? Het was vals. Amai, je doof. De gier, Rien is de gier, luister even. Als jij nog één keer zegt dat ik doof ben, hè, dan blijf jij zolang als ik leef, en dat is waarschijnlijk heel erg lang, mijn moeder werd 97, en mijn vader... 61. Uh... Goed, ik zeg dus niet maar, zolang als ik leef, blijf jij brigadier. Wat krijg je van Nou, en ik speel niet meer. Zeg, tussen twee haakjes, jij zegt dus dat de zaak rond is. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, wat te denken van die schietje nu maar. Ja, een schot. En daar lag onze aardige Tom. En motief? Motief. Motief, dat komt toch wel. Ja. En de portefeuille van onze Tom Pernikink. Een paspoort. Twee reizen naar Engeland. Een Rotterdamse adres, Kralingen, Durewijk, Beroep kantoorbediende. Plus vier briefjes van 100 en een bankafschrift met het goed van 28.000 gulden. Ja. En waar was die kantoorbediende? En waar was die kantoorbediende, beste jongen, dat staat toch nooit in een paspoort? Nee, Al. moment. Commissaris, hoe gaat het, commissaris? Ja, natuurlijk. We komen dan, commissaris, moment. Of we naar boven komen. Goed, jongen. Ja? Nou? Ah, heren. Mag ik u even voorstellen. Adjudant Grijpstra. Mag u. En brigadier de Gier. Oh, uh, mag ik Gaat u zitten, joh. Dank ja, ik weet dat dit een ongewoon samenzijn is... maar ik heb mijn twee assistenten gevraagd er even bij te komen... omdat ik hun inzicht en adviezen bijzonder op prijs stel. Ik ben blij dat de heren er zijn. Ik had de zaak eerst niet goed begrepen. Het is een ernstig geval. Het gaat over de vrijheid van die dame, Marie van Krompen, die u verdenkt. En vrijheid is tenslotte het meest waardevolle goed. Precies. Maar toch is de zaak mij niet duidelijk... Zegt u het maar? Neemt u mij nou niet kwalijk. Het lijkt wel alsof u mij vraagt... wat ik van de aanwijzingen denk die de dame tot verdachte stempelen. Uw benadering is averechts. Het is aan u om schuld te bewijzen. En wanneer u mij kunt overtuigen, maak ik de zaak aanhangig bij de rechtbank. De procedure is mij bekend, meneer de officier. Mooi. De procedure is u dus bekend. Welkom, commissaris. U hebt haar nu twee maal 24 uur vastgehouden... en u bent nog niet klaar met uw verhoor. Dat klopt. Als u haar langer wilt vasthouden, hebt u mijn toestemming nodig. Ook dat is mij bekend. Die hebt u hierbij. Dank u. Maar wanneer ik het juist inschat, wilt u heel iets anders van mij. Is het niet? Ja. Nogmaals, wanneer ik het juist inschat... wilt u dat ik uw opdracht geef de dame vrij te laten. Inderdaad. Dat zou ik graag willen, maar... Ik weet niet of we, uh, u en wij de juiste weg bewandelen. Ik zou graag uw advies willen hebben. Mijn advies? U twijfelt aan de schuld van de verdachte? Dat is vreemd. Heel vreemd, mag ik wel zeggen. Ze heeft tegen u gelogen. Ze had een motief. Ze had de gelegenheid. De manier waarop het misdrijf gepleegd is, wijst op haar... Dat schot alleen al is een overtuigend bewijs. Die meneer Werner Kink heeft echt niet rustig voor zijn raam staan wachten tot hij de kogel kreeg. Hij heeft zich even laten zien en moet toen van plan zijn geweest weg te duiken. Zo'n besluit duurt hooguit een seconde en toen heeft mevrouw geschoten. We vermoeden dat het motief is jaloezie. Nee, ik zou niet graag haar advocaat zijn. Maar ik verzeker u dat ik er geen enkele moeite mee heb. Voor mij is het een sluitende zaak. Alleen al die voetsporen. Heus, commissaris, ik heb geen enkel idee waar u naartoe wilt. Meneer officier, al dat bewijsmateriaal loopt dood op haar ontkennen. Marie van Krompen beweert dat ze het niet gedaan heeft. Alles heeft ze toegegeven. Ze kan schieten. Ze was jaloers op Evelien. Ze is in de tuin geweest. Ze heeft de politie niet gebeld. Maar er zijn nog meer scherpschutters in Amsterdam. Hier... Brigadier de Gier zou het ook gedaan kunnen hebben. De brigadier heeft het niet gedaan. Nou, dat neem ik aan van niet. Nee. Dank u, commissaris. Daarbij hebben we nog de kogel. Die kwam niet uit een van de twee wapens van Juffrouw van Krompen. die ze op dat moment in eigendom had. Wapens zijn te koop. Wapens zijn te leen. Ze was lid van een schietclub in Duitsland en in België. Maar. Uh... Brigadier? Ja, ik weet niet of ik zon. Mooi gericht schot zou kunnen afgeven, meneer. Ik weet wel zeker van niets, meneer. Als ik zes keer mag schieten, is er misschien één in de roos. En er is die avond maar één keer geschoten. Er lag één huls in de tuin. En daarbij schieten in het donker is nog vrij moeilijk. Zo zie je, het aantal verdachten is miniem. Zo miniem dat we het tot één persoon kunnen terugbrengen. Marie van Krompen. Ik stel uw mening zeer op prijs, meneer de officier. U heeft haar gesproken. Wat was uw indruk? Grappig, mensje. Ik had eigenlijk medelijden met haar. In het gewone doen is ze zeker zeer kordaat, maar in die cel was het maar een zielig hoopje. En wat dacht u van haar ontkenning? Die zou oprecht kunnen zijn, maar verdachten kunnen goed comedie spelen. Als ik misschien even iets mag zeggen... Uh, ja, ga je gang. Uh, ga ik, ik mocht haar wel. Maar uh, van de eerste indruk word je gelijk doodziek, dat is natuurlijk wel ja. waar. Maar als je even de tijd hebt, dan valt ze echt wel mee. En... U zelf, commissaris? Oh. Ja, zo is het mij ook vergaan. Een moordenares lacht niet zo ontspannen twee dagen na misdrijf. Nee. Angst sluit vrolijk lachen uit. Ze is niet bang, omdat ze het niet gedaan heeft. Maar wat wilt u dan? Laten lopen? Als ze ontsnapt of zelfmoord pleegt, nog iemand doodschiet, die Evelien bijvoorbeeld, staan wij niet alleen voor schut, maar kunnen we onszelf verwijten blijven maken tot we met pensioen gaan. En daarna ook nog. Inderdaad, meneer. Ja, dat vind ik ook, meneer. Uh, mag ik de heren danken voor de adviezen? Uh, graag gedaan. Uh, we houden haar nog even vast. Maar ik ben niet overtuigd. En ondertussen trekken we nog een paar andere aanwijzingen na... en die wil ik met spoed uitgezocht hebben. De Gelaarsde Kater. Nou, dat is het enige wat ik weet. De naam van die vent. Hij draagt kaplaarzen en groene fluwelen pakken. Ha. En volgens Evelien zit hij in de handel en is 40 jaar oud. Nou, geen naambordje. Nou ja, misschien maar goed dat die kater niet thuis is. Straks komt hij naar de voordeur rennen met een musket en schiet me volsrood. Goedemorgen mevrouw. <coughs> uh, uh, uh, mag ik binnenkomen? Ik ben van de politie. Ja, natuurlijk. U hoeft niet van de politie te zijn om binnen te komen. Dank u. Dan mag ik u aan? Hier onze nette kamer met uitzicht op de rivier. Ga zitten. Dank u. U bent net op tijd voor koffie. U komt zeker omdat u iets moet weten over die dode man verderop. Ja, mevrouw... Ercolanovna. Ik ben een Russisch. Noem me maar gewoon Ursula. Ursula. En hoe heet u? Wat is uw voornaam? Rines. En u krijgt u koffie met gebak. Doet u geen moeite? Ik ben niet zo gek op zoek. U houdt toch wel van taart met slageroo. Ook een ik ben zo terug. Ik, ik, ik hou alleen van ananas met slagroom. Zo. jongen, jongen, jongen, jongen. Nou, dat is een verdomd mooi uitzicht. Al die boten. Zo. Alsjeblieft. Koffie is nog. En ananas met slagroom. Oh, maar dat is veel te veel slagroom. Oh, Peter. Het heb slagroom zelf voor u geklopt. Oh, dank u, ja. dank u. Mm. Mm. Mm. Heerlijk. Mm. Werkelijk mm. zalig. Mm. Mm. Ja, ik heb een paar vragen voor uw man. die zou ik graag ja. willen ontmoeten... En dan zijn er misschien een paar vragen bij waar hij misschien de antwoorden op weet. Kijk, volgens onze informatie was jouw man een vriend van Tom Wernekink en die is doodgeschoten. De kat is mijn man niet. Oh nee. Hm. Um, uh, uh, uh, vertelt u eens verder. En wij wonen samen. Ach ja, natuurlijk, dat kan ook, ja. Mijn man woont in Australië, zo'n klein mannetje, niks goed. Ik ben bezig van hem te scheiden. Ah, juist. En toen? En toen, en toen. Wat ben je toch nieuwsgierig. Ja, ja maar, maar vertel nou eens, hè. Hoe het komt dat je Russische bent en dat je man in Australië woont. En waarom jij zo goed Nederlands spreekt, hè. Ik, ik, ik, ik begrijp daar niets van. En, en ook over de kat, hè. En over King. Ah, jullie. Jullie van de politie willen zoveel begrijpen. Begrijpen zo weinig. En vragen, en vragen... Nou ja, nou ja, kijk, wij vragen alleen als het nodig is, hè. Ah. En dat is nu het geval, hè. Kijk, Ursula, er, er, er is een moord gekleed. Ja, ik zal jou vertellen. Mijn vader werd in Shanghai geboren... omdat zijn vader daar was gaan wonen... toen de communisten de macht hadden overgenomen in Rusland... Mijn vader trouwde met een Hollands en toen ik klein was sprak ik Engels en Russisch en Nederlands. Geen Chinees, want ik ben in Australië, begrijp jij. Ja, ja, ja, ja hoor, ik, ik, ik ben in Australië. Ja, Australië, omdat die afschuwelijke communisten er weer aan kwamen en de macht in Peking overnamen. Ik ben in Australië groot geworden en met dat nare kleine mannetje mm -hmm. getrouwd. En toen... ...kwam de kat toevallig langs om iets te kopen. En toen ben ik met hem meegegaan en nu woon ik hier al vijf jaar. Ja, ja, Ursula. Zeg, uh, ga jij uh, met de kat trouwen? Nee, niks trouwen. Ik trouw nooit meer. Jij houdt niet van de kat. Ik mag hem wel. Maar ik wil niet altijd bij hem blijven. Ik speel fluit... En ik wil concerten geven en daar uh, heeft de kat niks mee te maken. Wat? Speelt je fluit? Ja. Het is niet... Laat die fluit eens zien. Waarom? Nou ja, ja, dat is heel toevallig, maar ik speel ook fluit. Ja, ja een kleintje maar, Piccolo. Speelt jij goed? Oh, niet erg. Wat barok en kerkmuziek. Hè. Maar ik, ik, ik improviseer veel met mijn collega, die speelt slagwerk. Ja. Ja, we hebben een drumstel gekregen van gevonden voorwerpen. Oh, dat is leuk. Trommels zoals bij een jasband. Uh, ja, ja, ja. Compleet met ja. bekkens en al. Jenny moet eens hier komen spelen. Dat zal de kat leuk vinden. Ja. Kijk eens. Kijk, hier is mijn piccolo. Ah, wacht. Wacht. Even mijn fluit pakken. <lacht> Zo kan je even blad lezen. Uh, jawel. Bekijk dit eens. Ja, ja, dat dat dat dat dat ken ik. Ja, vooruit. Dat zou Vivaldi mooi hebben gevonden. <laughs> Denk je? Jij weet iets van Vivaldi af. Oh, ja, ik speel wel eens iets van hem. Ik moet weg. Wat? Waar naartoe? Je wilde de kat toch spreken? Oh, ja, ik, ik rij wel achter je aan. Nee, rij maar met mij mee. Maar ik heb gaast geen benzine meer. Oh, dat maakt niks uit. Dat regel ik. <middels> Sharif Electrics. Zo, waar gaat het? Ja, dank Ik breng jou naar de kat. Ja. Zo, ja. Is dat hem? Ja. Nou, ik heb veel kaders in mijn leven gezien, maar uh, zoiets nog nooit. <lacht> Ursula, jij ja, hier? Mag ik je even voorstellen, brigadier de Gier? Hoe maakt u het? het? Mijn naam is Diet, maar noem me maar de Kat. Zo, meneer de Kat. Ja, uw vriendin was zo vriendelijk om me mee te nemen. Ik wilde u eens een paar vragen stellen. Waar gaat het over? De dood van Wenneking? Precies, ja. Er is ons verteld dat hij een vriend van u was. Een vriend? Ja. Dat was hij, een vriend. Zo, nou dan. Dan zouden wij daar graag eens op het bureau met u over willen praten. Dat kan natuurlijk. Zegt u maar wanneer? Zullen we zeggen morgenochtend 11 uur? Ik zal er zijn. Dat is dan afgesproken, meneer de Kat. 11 uur. <lacht> nou, uh, uh, bedankt Ursula voor de koffie. En de ananas. Ja, en de slagroom. En de slagroom. En het fluitspel. Daar hoef je niet voor te danken. Breng die trommela van je maar eens mee. Maar wel van tevoren bellen. Ja, dat zal ik doen. Dag, Ursula. Uh, en tot morgen, meneer de Kat. Tot morgen. U hebt geluisterd naar het derde deel van de Gelaagde Kater...